...gedacht wordt over de melancholie. In eerste instantie gedacht worden aan een uitspraak van Georges Bataille. Als hij zegt dat het eigenlijk onmogelijk is, of beter gezegd... ...zich de vraag stelt hoe men nog spreken moet over het heilige in de 20e eeuw. Parafraserend zou men kunnen zeggen... ...hoe kan men nog spreken over de melancholie in de 20e eeuw? Zeker omdat het een begrip is geworden... ...dat zo beladen is met termen als zwaarmoedigheid... ...gemedicaliseerd is als depressie aangemerkt is, geprobeerd is om op te lossen. Misschien is het verstandig en zeker nuttig om terug te gaan naar een aantal historische momenten... waarop die melancholie verschijnt, verschenen is, in een aantal verschillende vormen. Enerzijds als te genezen affect en anderzijds als voorwaarde voor elke intellectuele en artistieke creativiteit. Ik denk dat we dan terug moeten gaan naar de geschiedenissen van de melancholie. Grofweg zou je kunnen zeggen dat er twee geschiedenissen zijn van die melancholie. Die, denk ik, het best verwoord worden in een anoniem gedicht... dat ergens in de 18e eeuw geschreven is. Kom, königin, erhabener, wijzer, gedanken... Doe, schwester, ernstig fantasie. Doe, wechterin, der filosofische kranken. Kom, heilige melancholie. We zijn er eigenlijk met dit gedicht, en zeker met de laatste zin, Kom, heilige melancholie, aangeland op het, bij het einde van een cyclus in het denken over de melancholie. Een cyclus die begint bij de geschriften van Hippocrates met zijn leer van de lichaamsappen, Bloed gele gal, het slijm en als laatste de droge, koude, zwarte gal, de melaina chole. Het is een aandoening die gekoppeld gaat worden en gekoppeld zal blijven worden aan andere lichamelijke ongemakken, maar ook aan andere psychische ongemakken. Onder andere de depressie, de psychose, de schizofrenie, de epilepsie, de kanker. Melancholie is in deze leer eigenlijk het beeld van het gebrek. Van het voortdurende gebrek. Het is een gebrek aan levenskracht, gebrek aan levenswarmte, zowel fysisch als psychisch. De melancholicus is een gemankeerd mens. Bij Aristoteles echter in zijn Problemata Physica. doet echter reeds een ander begrip van die melancholie zijn intrede, die echter pas veel later tot volle wasdom zal komen. De melancholie wordt gezien als een teken van uitzondering, als een geroepenheid. Aristoteles vraagt zich af waarom blijken eigenlijk alle begaafde mensen in de filosofie, de politiek of de kunst melancholici te zijn. De genialiteit wordt hier gezien als een aangeboren effect. De zwaarmoedigheid is geen vloek, is geen ziekte, maar een bijzondere graven die en dat is denk ik heel belangrijk in de ogen van Aristoteles uitgebuit moet worden. Maar ...daar komen we aan de andere kant van het beeld... ...tevens grote risico's in zich draagt. De melancholicus blijft altijd op de rand van de waanzin. Aristoteles doet nog iets bijzonders. Hij raadt ook de gemeenschap aan... ...de gemeenschap waarin deze melancholici een rol vervullen... ...en een niet onbelangrijke rol... ...want hij vroeg zich immers af waarom alle begaafde mensen... filosofen, politici, kunstenaars melancholici zijn. Hij raadt de gemeenschap waarin deze mensen leven... Eigenlijk aan om een zo groot mogelijke tolerantie ten opzichte van deze mensen aan de dag te leggen. Van wie kwaliteiten ze profiteren. Aristoteles blijft met deze analyse en met deze aanmoediging om een graad van tolerantie aan de dag te leggen. Ten opzichte van de mensen die afwijkend gedrag aan de dag leggen. Maar wiens kwaliteiten onmisbaar zijn voor het heil en het functioneren van de samenleving lang en zeer lang een uitzondering. In het christendom wordt de melancholie acedia genaamd. Het is de ziekte van de traagheid. En niet alleen de ziekte, maar zelfs de zonde van de traagheid. Het zal een doodzonde worden, de doodzonde van die ledigheid. Pas aan het eind van de renaissance zal er een kentering in dit beeld, op blijven, zal er een kentering in dit beeld optreden. Gedurende de hele middeleeuwen, gedurende de periode van de middeleeuwen, zal dat beeld van de melancholia, de acedia, als doodzonde een steeds uh, pregnantere vorm aannemen. Een hoogtepunt daarin wordt eigenlijk bereikt... bij in de geschriften en de fulminaties van Hildegard van Bingen tegen de melancholie. Hierin wordt de zwaarmoedigheid opgevat als een afkeer van God als een voortdurende herhaling van de zondeval Hildegard van Bingen schrijft op het moment dat Adam het goddelijke gebod overtrad, kwam de zwarte gal in zijn bloed, ingeblazen door de duivel zo wordt de melancholie, de acedia gezien als een opstand tegen God en natuurlijk, zouden we bijna kunnen zeggen natuurlijk is het Thomas van Aquino die zijn dialectische licht zal moeten laten schijnen over het probleem van de zonde. Thomas van Aquino Quino brengt een differentiatie aan. Er is een treurnis, een zwaarmoedigheid die welgevallig is aan God. Hij noemt het de tristitie secundum deum. De boetvaardigheid, de nederigheid, kortom de droefheid als een deugd. Maar er is een diabolische keerzijde hiervan. De tristitia seculi, de geseculariseerde, de wereldse droefheid. Een doodzonde. Is de droefheid Het Is een droefheid die geen richting heeft naar God. En eigenlijk is het hoogmoed. Het is hoogmoed dat de mens zijn droefheid uit en niet door laat lopen naar God. Het is een hoogmoed dat de mensen droefheid uit en voor zichzelf kan laten gelden. Onrust is het gevolg, onrust en wat belangrijker is nieuwsgierigheid, het overschrijden van de grenzen. Immers, deze op, zich stel, op zichzelf staande zwaarmoedigheid, droefheid, poging om inzicht te krijgen in de wereld, onttrekt zich aan de doctrine, aan de controle en later natuurlijk aan de vooruitgang. Het afschaffen van de melancholie, van de depressie, is altijd een van de paradepaardjes van de vooruitgang geweest. Immers... Verlichting, afklering. de namen alleen al, dulde geen duisternis. En zeker geen hotelabgrund, zoals Georg Lukacs het nog meende te moeten omschrijven. Er zijn twee bekende, zeer bekende hoogtepunten. Een literair en een beeldend hoogtepunt binnen de traditie van de melancholie. Enerzijds de prent van Albrecht Dürer. Melancholia. En anderzijds de Bijbel van de Melancholie. Robert Burton's Anatomy of Melancholie uit 1621. Er is een ander begin, zou men kunnen zeggen. Een ander begin van de hergeboorte van de Melancholie. Er is ook een datum voor dat begin. 1342. Het is Petarca die een fictieve dialoog met Augustine schrijft. Over zijn geheime ...conflicten binnen zijn aandoeningen. De secreto conflictu curarum mearum. In deze dialoog... ...brengt Petraka de melancholie naar voren... ...in haar echte, volle gestalte. Petraka gaat voorbij... ...aan het zondige karakter van de melancholie en de acedia... ...en tracht het effect als het ware... ...geleggen, als het ware op te vullen... Het te beschouwen als een bepaalde vorm van een werkelijkheidservaring. Een werkelijkheidservaring die stoelt op de droefheid. De woorden van Schleiermacher zijn hier denk ik op zijn plaats. Misschien zou je de werkelijkheidservaring waar Petrarca naar streeft kunnen omschrijven als een elementair aanschouwing der zietlichen welt wie sie is. En daar zit een dubbele beweging in. Wat de dubbele beweging van de melancholie zal blijken te zijn. Extrovert, een aanschouwing van de wereld zoals ze is. En introspectie, een nadenken over wat deze aanschouwing aanricht in het denken van het individu zelf. Dus altijd binnen en buiten op elkaar betrokken. Daarom ook de combinatie van lust en droefheid. Maar ook dat kent Petraca. Petrarca spreekt vrijmoedig over de zoetheid die hij ervaart aan zijn lijden. Dus de, lust aan de, verdriet. de lust aan de verdriet is een kwadratering van de smart. Overgeleverd aan de smart, overgeleverd aan de aandoening. En opnieuw, zodat elke eenduidige oorzaak ontbreekt en verdwijnt. De grond van de melancholie wordt eigenlijk het ontbreken van elke grond... De melancholie kan geen enkele basis meer vinden, geen oorzaak. Petrarca's dialoog is zowel een analyse van de melancholie als een machinerie die de melancholie in werking zet, die de melancholie produceert. Bij hem wordt het nadenken over de melancholie een beweging die deze melancholie überhaupt niet meer kan oplossen. Integendeel, het is een beweging die die melancholie alleen nog maar verhevigt. Maar Petraka weet nog voor Massilio Vicino dat de melancholie, de twijfel, de prijs is voor de vrijheid van de geest. En ik denk dat dat, die gefingeerde dialoog van Petraka met Augustinus, Augustinus een van degenen die nog probeert of die geprobeerd heeft de melancholie binnen het bereik van de zonde te zien, dat dit een van de belangrijkste punten is waarop de Renaissancistische renaissanceistische geest, bij wijze van spreken, op voorhand al zich vrijmaakt uit het stramien van de doctrine. Petrarca weet dat die melancholie de voorwaarde is en de prijs is voor de vrijheid van de geest en voor de vrijheid van het denken. Het is Massilio Ficino die in 1489 in zijn beroemde geschrift De Triplici Vita, dat inzicht dat bij Aristoteles eigenlijk al in nootje aanwezig was zal combineren met het, zo men wil, blasfemische inzicht van Petrarca. Hij zal die gedachte opnieuw opnemen. Voor Ficino wordt de melancholie zelfs de voorwaarde voor elke vorm van inzicht, voor elke vorm van kennis, voor elke vorm van artisticiteit. Een kort fragment van Ficino in de oude Duitse vertaling. Schwarz bekeert allwegen das Zentrum aller Dinge und durchdringt alle Dinge, die dazu durchdringen sind. Das Gemut ist auch einhellig mit Mercurio und Saturno. Und so Saturnus ist der Höchste unter allen anderen Planeten, führte er den Menschen, der heimlich Dinge erforscht, zu den allerhochsten Dingen und davon erwachsen die sonderlichen, großen Philosophie. Hier wordt dus eigenlijk duidelijk gesteld dat die melancholie die ons onder het teken zal staan van Saturnus, of voortdurend onder het teken van Saturnus staat, de voorwaarde is voor het doorvorsen van de dingen. Zo is het dan ook niet verwonderlijk dat Ficino ook aanraadt om de melancholie op te zoeken, om hem te voeden in stand te houden om als het ware te cultiveren, te koesteren. Daar blijft een gevaar aan zitten... en dat onderkent Ficino. Het is namelijk het gevaar dat de melancholie zich verzelfstandigt. En dat gevaar is het grootst als de denker, de kunstenaar, de intellectueel... zich niet goed toerust om die melancholie, als het ware, in de hand te houden. De melancholie kan zegen zijn maar ook vloek. En het is rond dit thema, de melancholie, als zegen en vloek, waar Robert Burton zijn anatomie of melancholie eigenlijk over zal schrijven. Een boek wat een gebruiksaanwijzing is hoe melancholisch is te worden, maar ook, bijna paradoxaal, maar waar, om de melancholie te vermijden. En om, als, om tussen deze twee polen een evenwicht te vinden, zodat de lust en het verdriet niet zo groot zal worden dat de lust tot kennis verdrongen zal worden. De belangrijkste en meest bekende beelden, afbeeldingen zo men wil, van de melancholie, is natuurlijk de print van Albrecht Dürer uit 1514, Melancholia 1. Er is een bibliotheek over volgeschreven, duidingen, overduidingen. Er is een vloed aan beelden die zich hebben laten inspireren op de melancholie, op de melancholia van Dürer. Maar de belangrijkste studies blijven eigenlijk nog over de melancholie van Durer. Blijven, blijven natuurlijk nog steeds die van um, Erwin Panofsky en Fritz Saxel. Durer's melancholia nummer 1. En ik wél een geschichtliche onderzoeking, een van de producten uit de Warburgschool, Warburg het school Leipzig, 1923 gepubliceerd. En de opname van deze tekst in de studie over de melancholie in zijn algemeenheid gekoppeld zich voortdurend uh, richtend op die print van Dürer, het monumentale boek door Klibanski, opnieuw Panofsky en Saxel. Onder de titel Saturn en Melancholie, Studies in the History of Natural, Natural Philosophy, Religion and Art, Londen 1964. Maar laten we eens kijken naar die print van Dürer, dat zinnenbeeld, die allegorie van de melancholie. Een van de hemel gestorte engel, zwaar gevleugeld, een duister gelaat, haar hand gestut, haar hoofd gestut door haar linkerhand. Een monumentaal geplooid gewaad, in haar hand de passer, opengeslagen boek. Rechts boven haar een blik op de zee, omspannen door een regenboog. Een vallende ster, of is het de zon? Een krijzende vleermuis. Die de tekst Melancholia ophoudt. Aan de oever. Aangespoeld of weg te spoelen. Een tetraeder. Geometrische figuur. Onder aan de voet van de ladder. Die nergens naartoe leidt. Een weegschaal. Een zandloper. Een klok. Een getallentabel. Kabbalah. De ontstaansdatum van... De van, van, uh, van de prent. Een aanduiding ook voor de loop van Saturnus. En wellicht is de vallende ster of de weggaande zon, de planeet Saturnus. Een ingedoken hond aan haar voeten. Het beeld van de traagheid. Een poeto rechts van haar. Griffelend. Rustig onverstoorbaar doorwerkend. Zittend op een nutteloze molensteen aan de voeten van Melancholia, deze gevallen engel, de werktuigen, de werktuigen van de architectuur, de schaaf, de meetlat. En dat gecompleteerd met een andere geometrische figuur, de cirkel, de ronde bol. Het is natuurlijk, denk ik, duidelijk dat al deze elementen die weergegeven zijn en die tot in het oneindige geduid zijn, duiden op de vergankelijkheid van de tijd, het voorbijgaan van de tijd, de onmogelijkheid van de mens om door te dringen. Maar ik denk dat er ook een andere lezing mogelijk is van deze print. Een lezing die misschien meer recht doet aan dat streven wat al eerder aan bod is gekomen met streven van Mercilio Vicino naar een poging om de melancholie te blijven zien, of in eerste instantie om eigenlijk te zien. Als een productieve houding. Als een houding die niet resigneert, maar een houding die noodzakelijk is om kennis, om kunst, om cultuur voor te brengen. Het is een lezing van, een, van deze print die als het ware. De last van de interpretaties achter zich wil laten. De last ook van de morele interpretaties waarmee deze prent overladen is. En die de print serieus wil nemen. De ads serieus wil nemen en wil kijken of probeert op te roepen waar de duistere blik van melancholia naar kijkt. Een einder die ons onzichtbaar blijft omdat die buiten de ads ligt. Maar melancholia kijkt, wel degelijk. En ik denk dat het de blik van melancholia is die deze print zo onheilspellend maakt, zou ik bijna willen zeggen. Als daar niet een te slechte betekenis aan zou zitten. Er is niets, eigenlijk niets onheilspellends, hoewel het wordt opgeroepen. Ik denk dat het een blik is die een belofte inhoudt. Het is een blik die alert is, die wakker is. Het is een blik die iets ziet wat wij niet zien. Maar weet wat haar te wachten staat. En ook weet waarom de nutteloos aan haar voeten liggende werktuigen daarop moeten liggen. Het zijn de ogen van melancholia, die oplichten in haar beschaduwde gelaat. En zoals gezegd, is haar blik een verte toegewend die wij niet zien. Melancholia is alert, dat is een mooi Duits woord, ze is ubalwag. Ze bevindt zich in een toestand van een uiterste intellectuele inspanning. Een uiterste intellectuele inspanning en een concentratie, die echter geen enkel resultaat laat zien. Maar Veleur tot het onderbreken heeft geleid, of het afbreken, van haar contemplatie. Een onderbreken van iedere scheppende daad. Melancholia weet zich omringd door de werktuigen die ze bewust, onbewust uit haar hand heeft gelegd. En die nu in hun totale vrijheid, als een van de prachtigste 17e-eeuwse Nederlandse stillevens, aan haar lot en hun lot zijn overgelaten. Melancholia maakt geen enkele aanstalte ze nog te gebruiken. Wellicht omdat de lust en het doelmatige en nuttige is vervlogen. Juist door de aanblik van datgene wat wij niet zien. Wat wij niet zien, maar slechts kunnen vermoeden, in de weerspiegeling daarvan, in het gelaat van melancholie en in de omgeving. De zandloper loopt, Saturnus is getalsmatig gevat, en de hele print ademt een sfeer uit van iets wat staat te gebeuren. Iets wat alles teniet zal doen, of alles opnieuw, zal laten bestaan. Iets waarop kort tevoren het menselijk verstand nog trots was en wat ingeperkt was door de doctrine, door de leer. Melancholia ziet en weet. Ze is machteloos als de hond, inert. Ze is hulpeloos als de puto. Die eenvoudigweg doorgaat zonder om te kijken, zonder zich te bewust te zijn van de zaken die om hem heen liggen. Zonder zich bewust te zijn van de vallende ster, de ondergaande zon of als het Saturnus. Melancholia kent de machteloosheid, Melancholia kent de hulpeloosheid door en door. Ze weet en ze ziet. En opnieuw de ogen, opnieuw de ogen van Melancholia. Uit de ogen spreekt een weemoedige trots, zou ik het willen noemen. Een trots, omdat het denken tot een einde is gebracht. Trots, omdat, laten we het maar noemen, de nederlaag van het denken is toegegeven. Melancholia staat aan het begin van een nieuwe wereld, die Walter Benjamin ooit eens prachtig omschreven heeft in zijn trouwenspielboek, met de woorden, iets nieuws ontstaat, een lege wereld. Het is een lege wereld... welks vlottende periferie... bepaald wordt... door de gelijktijdigheid van het willen en het niet willen. Van de lust en de smart. Van het weten en het niet weten. Van overgave en abstinentie. En zijn dit eigenlijk niet de echo's... van Massilio Vicino's... Non voglio ciò che non so e voglio ciò che non so. Ik weet niet... Wat ik wil en ik weet wat ik niet wil. Het is kortom de melancholische cirkel, die echter geen visieuze cirkel zal blijken. Oh. over de melancholie in de 20ste eeuw. En zeker hoe nog te spreken over de melancholische blik, die zeker op de print van Duren een van de constituerende elementen van de melancholie is en zal worden. Hoe nog te spreken over die melancholie in een tijdperk, in het tijdperk van het moderne, waarin voortdurend gestreefd is om juist de ondergrondelijkheid van de dingen aan het licht te brengen om een soort orde te scheppen in de raadselachtigheid van de dingen. Om een raadselachtigheid op te heffen... om er als het ware een halt aan toe te roepen. De melancholische blik doet twee dingen met de dingen. Enerzijds worden ze doordrongen van de blik zelf... De mortificerende staar, zoals Benjamin dat noemt. En anderzijds zullen ze door die mortificerende staar zo tot stilstand gebracht moeten worden. Op dat, zou ik bijna willen zeggen, op dat ze opnieuw zullen leven. Dat is een prachtige uitspraak van Benjamin in zijn trouwenspielboek. Hij zegt, want te midden van die welbewuste vernedering van het voorwerp... Blijft toch de melancholische intentie op een onvergetelijke wijze het ding zijn, het ding zijn van de dingen en van trouw? Het is een mortificatie, een mortificatie van de melancholische blik, die, ook weer in de term van Benjamin, uit de dingen eigenlijk het merg van de betekenis zuigt. Maar tevens, door deze vernietiging, door deze destructie, de wereld eigenlijk als doodding redt. En koestert door de blik zelf. De blik die het opnieuw uiteen laat vallen. Opnieuw in een veelheid van beelden uiteen laat vallen. Overlaat met betekenissen. Een veelheid aan betekenissen en woorden. En wellicht is juist die hele overdaad aan betekenissen. Waarmee de dingen, de voorwerpen overladen worden. Wel de voorwaarden op dat deze overdaad om kan slaan is een tegendeel. En ervoor kan zorgen dat het hechte massief van de betekenis van de woorden volledig uiteenbreekt. Wat er dan gebeurt, is dramatisch. Als een afgrond opent zich de autonome diepte van de taal. Maar als dat lichaam van de taal zich in zijn koninklijke waardigheid opricht dan gebeurt dat enkel, en zeker in het trouwenspiel... het barokke trouwenspiel waar Benjamin over schrijft... dan gebeurt dat enkel als een kadaver, als een lijk. Het is opengesneden en ontleend in zijn afzonderlijke delen... in het geheime kabinet van de allegoricus. En wat de dingen wordt aangezegd... voltrekt zich in het door Benjamin omschreven Duitse trouwenspiel... ook aan het lichaam zelf... Het is een prachtige omschrijving die daarin voortkomt. Benjamin zegt... Het leven is een simulacrum van de dood... Maar als beeld kan de dood simulacrum van het leven worden. Het is een prachtige omkering. Benjamin... De allegorisering van de natuur... Voltrekt zich in zijn ultieme vorm aan het lijk. En de protagonisten van het treurspiel... Sterven omdat ze alleen zo... Als lijk wel te verstaan het allegorische vaderland kunnen betreden, niet omwille van de, werk, van de sterfelijkheid, maar omwille van het lijk aan zitten onder. Meeman had een fragment, een klaus uit het stuk van Grivius Carolus Toevaders II. Er lest ons zijn lijken zum Pfande letzten Gunst. Dit is dus geen, hoewel de, de, dit is geen christelijke uitspraak, hoewel natuurlijk de, de de referentie aan het overdragen van het lichaam van Christus... aan de mensheid evident is... maar het is een secularisatie daarvan. Je zou kunnen zeggen dat die christelijke transsubstantiatie... hoc est enum corpus meum... neemt en eet van dit is mijn lichaam... een secularisatie ondergaat... die elke eschatologie ontbreekt, ontbeert. Elke eschatologie, elke mogelijke redding ook ontkent... En in deze zin een volledige vernietiging van de verlossing betekent. Een volledige uh, vernietiging van een horizon, van een verwachting betekent. Maar, en ik denk dat je kunt zeggen, eigenlijk beter... Juist hier slaat die allegorie van dat lijk... waarin vergankelijkheid, waarin vergankelijkheid gegeven is... maar vergankelijkheid zonder eschatologie gegeven is... Hier slaat deze allegorie eigenlijk om en vindt haar grens. En wel, hoe paradoxaal dat ook mag klinken, juist omwille van die verlossing. Juist omwille van die verlossing die losgemaakt is uit elk christelijk kader. Misschien moeten we het zo zeggen. Dat door het benadrukken van de hele vergankelijkheid in oppositie tegen het eeuwige transcendente licht van het symbool, red juist die allegorie de allegorie die de omschrijving zou kunnen zijn voor de melancholische blik dus de allegorie red het voorbijgaan en het voorbij zijn van de dingen het red dat voorbij zijn van die dingen en ze in een nu dat voor en nageschiedenis openhoudt En zich... Toont als een voorlopig, misschien is een beter woord, een tussentijds ogenblik. Een ogenblik dat staat tussen het voor en het na. En inderdaad, een in zijn nu verblijvend hier, zoals de dichter Hans Favri ooit eens prachtig gezegd heeft. Het is een viering van het moment die. Uh, ...gegenereerd wordt... ...juist door die melancholische blik... ...door die allegorische blik... ...die eerst moet vernietigen... ...opdat de dingen blijven bestaan. De melancholie... ...de allegorie... ...die weet dat die dingen blijven bestaan... ...als ze vernietigd worden... ...en als ze niet gezet worden... ...tegen de horizon van de vooruitgang. Het is de gelijktijdigheid... ...van verval en vervulling... ...die denk ik... De traan die we zouden kunnen vermoeden. in de ooghoeken van melancholia. haar zwakke glans verleent. En zwak is ze inderdaad, maar het is een garantie. dat die mortificerende staar. die dodelijke blik. die blik van de Medusa. eigenlijk tevens om kan slaan in een zien. een helder zien. Inderdaad, in een theorie. En dan een theorie in de meest. Directe zin van het woord, het Theorijn, het zien, het feestelijk zien van de goden. One eye fixed on the door. This waiting is killing me. It's wearing. Oh Niet te genezen, ondanks alle pogingen, ondanks alle aanwendingen van de psychopharmaka, etc. Melancholie is niet te genezen om de eenvoudige reden, omdat het geen ziekte is. Ondanks alle wenken en voorschriften. Zelfs in het gigantische oeuvre van Robert Burton, zijn Anatomy of Melancholie, wordt duidelijk dat alleen al door de omvang van het, van het handboek, zijn 1300 pagina's, vanwege de de precieze omschrijving van elke menselijke aandoening... die dan geusurpeerd wordt onder het begrip melancholie... dat de melancholie niet te genezen is. Als de melancholie bestaat, en die bestaat... is het, om het enigszins overdreven te zeggen... in de ogen van Burton, eigenlijk de mens zelf. En wie zou de mens willen genezen? Dat is, denk ik, een van de meest fascinerende... Gedachtes die bij je opkomen als dat gigantische oeuvre... of dat gigantische boek van Richard Burton... opengeslagen op je tafel ligt en je bladert erin. Alles is melancholie. De liefde is melancholisch. De jaloezie is melancholisch. Het verlies van een vriend leidt tot melancholie. Het inademen van de verkeerde lucht leidt tot melancholie. Het eten van het verkeerde vlees kan tot melancholie leiden. Het is een... Een summum, echt in de oude zin van het woord, een summa melancholica die Burton geschreven heeft. Die niet alleen die analyse van die melancholie is, maar het product van de melancholie zelf is. Wat in de anatomy of melancholie beschreven wordt, is eigenlijk kortom de mens zoals die op dat moment grijpbaar, zichtbaar, vatbaar was. De mens is een melancholisch wezen in de ogen van Burton. Daarom nogmaals de omvang, de gigantische pogingen om alles uit te splitsen. Het is niet een anatomy of melancholie. Het is eigenlijk een an an an an anatomy of mankind of man. En dat maakt het boek zo. Enerzijds ontroerend, anderzijds cynisch, anderzijds ironisch. Het probeert de melancholie te omschrijven... Melancholie in de val te lokken en het is zelf melancholie. Misschien is het aardig om een aantal korte fragmenten voor te lezen uit de samenvatting die Robert Burton zelf aan zijn boek vooraf laat gaan. Hij noemt het The Author's Abstract of Melancholie. Als ondertitel Dialogeos, een dialoog. Enkele korte fragmenten. Het zou prachtig zijn als John Keel deze gezeten achter zijn piano, zo nog eens op muziek zou zitten. When I go musing all alone, thinking of diverse things foreknown, when I build castles in the air, void of sorrow and void of fear, pleasing myself with phantasms sweet, methinks the time runs very fleet. All my joys to this are folly. Nought so sweet as melancholy When I lie walking all alone Recounting what I have ill done My thoughts on me then tyrannize Fear and sorrow me surprise Whether I tarry still or go me Methinks the time move very slow All my grief to this are jolly Nought so sad as melancholy When I lie sit or walk alone I sigh, I grieve, making great moan, In a dark grove or irksome den, With discontents and furies then, A thousand miseries at once, Mine heavy heart and soul and sounds. All my griefs to this are jolly, None so sour as melancholy. Methinks I hear, methinks I see, Sweet music, wondrous melody, Down palaces and cities fine, here and now, then there, the world is mine. Rare beauties, gallant ladies shine. Whatever is is lovely or divine. All other joys to this are folly. None so sweet as melancholy. Melancholie is niet te genezen. We hebben het er al over gehad. Het is niet te genezen omdat het geen ziekte is. Het is ik denk ik ook niet psychoanalytisch te duiden. Ondanks alle pogingen. Trouwen melancholie van Freud. Zijn tekst Verganglichkeit. En onlangs nog de poging van Kristeva Om een psychoanalytisch kader te veranderen. Scheppen voor de melancholie. Het is ook niet verwonderlijk dat het laatste boek van Christophe Solinwaar als ondertitel heeft Depression in Melancholie. Ik denk dat de melancholie te omschrijven is als een houding, een stemming. En nu Freud genoemd is, wellicht is het aardig om die kleine tekst, vergankelijkheid, vergankelijkheid, die Freud geschreven heeft naar aanleiding van wandeling die hij ondernomen heeft met Lou-Andrea Samlomé en Rainer Maria Rilke. Om daar even iets verder op in te gaan. Omdat in die tekst het onbegrip van de psychoanalyse voor wat de melancholie zou kunnen zijn, duidelijk wordt. Wat gebeurt er namelijk? De melancholie wordt verward met de rouw. Ik zal een paar kleine fragmenten uit die tekst Vergenkelijkheid van Sigmund Freud voorlezen. Hij begint met de beschrijving van een wandeling die hij maakt... ...in gezelschap van een zwijgzame vriend en een jonge, reeds beroemde dichter. De zwijgzame vriend, en het is de verdienste van de Italiaanse filosoof Franco Rella... ...die er in zijn prachtige boek Il silenzio le Parole op gewezen heeft... ...dat die zwijgzame vriend een zwijgzame vriendin zou moeten zijn. Lou Andrea Salome, en de jonge, reeds beroemde dichter, Rainer Maria Rilkees. Een wandeling dus door een bloeiend zomerlandschap. Freud is verbaasd over het feit dat de dichter, Rainer Maria Rielke, bedroefd was bij de aanblik van, de bloei, van het bloeiende zomerlandschap. Omdat alleen de gedachte dat deze schoonheid gedoemd was te vergaan, alles in de winter verdwenen zou zijn, hem stoorde. En hem stoorde in zijn genot aan de schoonheid. Freud zegt dan, maar niet... Alleen deze schoonheid, ook alle menselijke schoonheid... en al het schone dat door mensenhand geschapen was en geschapen kon worden. Alles wat hij, de jonge dichter, tot dan toe lief had gehad en bewonderd... leek hem nu waardeloos... door het lot van de vergankelijkheid dat dit alles beschoren was. Freud gaat dan verder. Hij noemt de vergankelijkheidswaarde juist een zeldzaamheidswaarde. De beperkte mogelijkheid van het genot... ...vergroot juist haar kostbaarheid, zegt Freud. Freud gaat verder, paternalistisch. Ik vond het onverstandig om de gedachte aan de vergankelijkheid van het schone... ...de vreugde te laten bederven die wij aan haar beleven. Freud, analyserend nu... ...het was hoogstwaarschijnlijk een geestelijk verzet tegen het verdriet... ...dat hen in het genot en het schone vertroebelde. En dan, samenvattend... ...Freud... Ons vermogen tot liefhebben klamt zich vast aan haar objecten en wil ook de verloren objecten niet opgeven. Zelfs niet wanneer anderen ter vervanging klaar liggen. Dat is nu het verdriet, dat is de rouw. Never win and never lose There's nothing much to choose Between the right and wrong Nothing lost, and nothing gained Still things aren't quite the same Between you and me I keep a close watch on this heart of mine I keep a close watch on this heart of mine I still hear your voice at night When I turn out the light I'm trying to settle down But there's nothing I can do Cause I can't live without you Anyway at all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 Een ander voorbeeld van hoe de, het verlies omschreven kan worden, maar dan denk ik in termen van stemming, en wellicht in termen van een melancholische stemming. Wordt gegeven door, als je het zou zo kunnen zeggen, ons, misschien wel een van onze meest melancholische, of melancholisch geïnspireerde schrijvers, Simon Vesdijk. Vestdijk is waarschijnlijk. Een van de schrijvers die duidelijk gemaakt heeft wat die productiviteit van de melancholie betekent. Maar terug naar de verhouding met Freud in zijn tekst Vergangeligheid. En terug naar Vesdijk. In zijn prachtige slotzin, zijn beroemde slotzin, in misschien een van zijn mooiste boeken, Terug tot Ina Danman, komen natuurlijk de onvergetelijke woorden naar voren. Ik citeer... Maar zijn, voeten, maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar en knarsend op het kiezel. Alsof zij het alleen hadden te bepalen, hoe onwankelbaar trouw hij zou blijven aan iets dat hij verloren had. Aan iets dat hij nooit had bezeten. Deze, dit inzicht dat er een trouwmogelijkheid is aan iets wat nooit bezeten, heeft, wat nooit bezeten is, wat nooit bezit is geweest is natuurlijk het tegenovergestelde van wat Freud probeert te analyseren. Dat er een periode moet zijn waarin men zich los kan maken van de dingen die verloren zijn. Bij Freud zijn het de dingen die werkelijk verloren zijn. En daarmee miskent hij, denk ik, het feit dat er een mogelijkheid is om, om dingen die nooit bezeten zijn, toch te kunnen verliezen. Dat dat besef kan bestaan dan komen we eigenlijk terug op dat begrip van die houding, dat de melancholie een stemming is. Een stemming die waarschijnlijk gevoed wordt door een, ja laten we het een wantrouwen noemen, door een wantrouwen in de loop van de geschiedenis, een wantrouwen in de loop van de vooruitgang. Een stemming is die weet dat het verleden, ook al is het nooit in bezit geweest, nooit afgeschaft kan worden en nooit over is. Immers, en dat is een mooi woord van Bodo Strauss. Was vergeet, wenn das gewezende blijft. Die melancholische blik... die voortkomt uit deze stemming, uit deze grondhouding... is wellicht te omschrijven als een vermogen... om de nog niet ontwikkelde beloftes uit het verleden... die wel, als op een fotografische plaat vastliggen, tot beeld te brengen. Echter... Zonder nostalgie, zonder heimwee, dat is belangrijk. Zonder nostalgie, zonder heimwee, eerder noodgedwongen. Het beeld van de verzamelaar dringt zich hier natuurlijk op. Een van de personages van de melancholie, een van de personages die de melancholie in werking heeft gezet, is Robert Burton zelf eigenlijk geen verzamelaar. Door zo voortdurend te blijven zoeken naar alle... Elementen die de melancholie zouden kunnen bevatten. Om eigenlijk de melancholie tot stilstand te brengen. De verzamelaar, die weet dat hij in zijn strijd tegen de tijd eigenlijk maar één ding wil. De tijd stilzetten. De dingen redden uit de voortgang van de, uit, uit de, voortgang van de geschiedenis. Ze niet onder laten gaan aan de vergankelijkheid. Maar altijd vanuit het besef dat die vergankelijkheid... En dat is weer de paradox, dat die vergankelijkheid de enige voorwaarde is voor het bestaan van de dingen. Het verzamelen is slechts een poging om die geschiedenis stop te zetten. Het is bijna een oud testamentisch gebaar, zoals Joshua de zon stil wilde zetten. En, maar dat lukte dan. Het is een poging om een tussenruimte te creëren. Een tussenruimte die zowel de vergankelijkheid van de geschiedenis ontrukt is als de vergankelijkheid van de vooruitgang ontdrukt is. Het is om opnieuw een woord van Hans Favri te gebruiken. Het is een poging om een eeuwig nu en in, zijn hier, en in zijn nu verblijvend hier tot stand te brengen. Melancholicus weet dat het volstrekt onmogelijk is. Maar die onmogelijkheid weerhoudt hem er niet van om het voortdurend te blijven proberen. Om dat tot stand proberen te brengen. En dan zijn we eigenlijk weer opnieuw terug bij die productiviteit, zoals ik dat zou willen noemen. Van die melancholie. Die productiviteit waar Ficino reeds op wijst. Die productiviteit die kan leiden, of laten we het zo zeggen: die productiviteit die de voorwaarde is voor het scheppen, voor het denken. We hebben Vesdijk genoemd, binnen de Nederlandse literatuur. En wellicht een ander. Prachtig, mooi voorbeeld van wat de melancholie vermag... is waarschijnlijk het oeuvre van, van Geert de Meijsink, voormalige Joyce Co. Daarin wordt duidelijk dat de houding... de melancholie als houding, als stemming... de melancholie die weet dat haar opgave onmogelijk is... en juist uit het besef van haar onmogelijkheid... haar creativiteit, haar scheppingsdrang put. Hieruit wordt duidelijk wat die melancholie van mag. Het wordt ook duidelijk. dat een ander personage. van die melancholie. de dandy is. Ook daar zal Meising mij niet tegenspreken. En dat een ander aspect. van die melancholie. de verveling is, de gecultiveerde verveling. Maar al dat. Al dit, dit zijn allemaal. dit zijn inderdaad zaken die. in eerste instantie buiten de orde van de alledaagse geïnstitutionaliseerde productiviteit vallen, maar door zich daar tegen te stellen, door een andere, en laten we het woord maar gebruiken, subversieve vorm van productiviteit te stellen, die als zodanig niet te herkennen is, want wie herkent in de verveling, wie herkent in de acedia, in de traagheid, de productiviteit, om die tegenover die alledaagse geïnstitutionaliseerde Verlangde, geëiste productiviteit te stellen. Daardoor wordt juist deze alledaagsheid ondermijnd. door een vorm van productiviteit die zich hult in de verveling. die zich hult in de afstand. die zich hult in een sarcasme, in een ironie. Kortom, in één woord: De Malinconia Felix. de gelukkige mel melancholie. Of in de woorden van Michelangelo. La mia allegrezza, e la malinconia. See you